9 uur. Doral Negens met het NOS-journaal. Vorig jaar kwamen opnieuw minder mensen in aanmerking voor schuldsanering. Rechters lieten ruim 8000 mensen toe. Vijf jaar geleden waren dat er nog bijna 12.500. De Raad voor de Rechtsbijstand maakt zich daar zorgen over... omdat de schuldenproblematiek juist toeneemt. Dat betekent volgens de Raad dat minder mensen worden geholpen. Dat komt onder meer doordat mensen kiezen voor andere opties... zoals hulp door de gemeente maar dan komen ze niet meer in aanmerking voor wettelijke schuldhulpverlening. En als de gemeente de aanvraag vervolgens afwijst... vallen die mensen tussen wal en schip. De Tweede Kamer wil dat het kabinet bekijkt... hoe witte harder kan worden aangepakt. In een motie stellen GroenLinks en de VVD... dat misdrijven in de financiële sector afgedaan worden met een transactie... waardoor de betrokken personen geen straf krijgen. Aanleiding is de schikking van 775 miljoen euro die ING deze maand trof om een rechtszaak wegens nalatigheid bij witwaspraktijken af te kopen. De Griekse regering heeft 100 migranten overgebracht naar nieuwe opvanglocaties op het vasteland. Het is de bedoeling nog voor het eind van deze maand 2000 bewoners van Kampen... op de eilanden Lesbos, Samos en Chios te verplaatsen naar locaties in het noorden en westen van Griekenland. En volgende maand zouden nog eens duizend mensen moeten worden overgebracht. De afgelopen weken was er veel kritiek van mensenrechtenorganisaties. De Griekse regering zou te weinig doen... aan de slechte humanitaire situatie in de overvolle kampen. Cambodja laat een veroordeelde Australische filmmaker vrij. De 69-jarige James Rickardson werd vorige maand nog veroordeeld... tot zes jaar cel voor spionage. Hij zat vast omdat hij zonder toestemming met een drone... een bijeenkomst van de oppositie had gefilmd. Het weer vanavond bewolkt en buien, soms met onweer... daarbij kans op zware windstoten...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 Radio, maar wat harder hoor. Zie het in de house? Buiten. koud, guur, nat. En wat nog meer, Dennis? Verschrikkelijk weer. Zelfs een hond die wilde niet naar buiten. Nee. nee. Je hebt Zou geen eens een te... hond. Je zat oh. Oh, te... ja. ja. tegen te trekken. Oh, jeetje, Mina, zegt Dennis. Wat een week, wat een week. Ja, ja je vrienden van de radio zijn er weer. Zie it het on air? En toen was het stil. Heel... Hey, ja. Vanavond, ja, ik, ik hoor weer in één keer CFM in de avond. Uh, nee, gewoon lekker twee uur lang, see it on air. Heeft de techniek, oh, ja. heeft de techniek zijn salaris niet gehad uh, deze maand? Nou, ik, ik denk dat het de programmaleider programma toch weer eventjes op z'n onder moet geven. Maakt niet uit, wij zijn er gewoon bij, uh, see it. En ja, we trapten af met die plaats van Rogue D, Chains. Wat een plaat, hè Patrick Topping. nee, yeah, je had het er vorige week nog over. We hebben vorige week uh, hebben we als uur afsluiten gedaan, maar en nu als uur open. Het, het was een ontdekking eigenlijk, uh, Ja, zo, zo tijdens de charts eigenlijk. Ja. En ja, we konden deze niet uh, zo aan ons voorbij laten gaan. Binnenkort gaan we er uh, eventjes een leuke edit van maken. Gewoon echt een uh, see-it-sessions uh, edit. Ja, ja, ja. Dus zeker, hou, zeker, hou je vast, hè. Zeker. Ah, en, dan, uh, en, en dan die lekkere plaat Block and Crown met, en Sharapov met We Are Together. Ja, die jongens die gaan ook maar als een speer, hè. De ene productie naar de andere. En ja, altijd met een lekkere housegroep uh, eronder. Ik vind ja. het helemaal, helemaal lekker. Nou, zoveel uh, platen ga je vanavond natuurlijk uh, nog meer uh, krijgen. En ja, dat is niet de enige. We gaan ook eventjes een uh, blik in de charts uh, werpen. Ik weet, zo. Ik, ik weet nog niet welke charts het gaat worden. Het is elke keer weer zo'n lastige keuze. De een is nog lekkerder dan de andere. En sommigen die vallen een beetje tegen. Maar dat is het altijd. Nou, jij hebt ook weer een hoop nieuwtjes binnengehaald, Abs uh, zag ik. Absoluut. Ook, uh, we, we komen steeds dichter bij Amsterdam Dance Event natuurlijk. Oh. Dus daar ja, de dagen wat... worden weer korter, maar de feestjes worden weer heter uh, ja. zo binnen. Dus heb ik weer wat leuke feestjes. Uh, en en over leuke feestjes gesproken. Geen, uh, vorige week, hè? He? het alweer, is het alweer een week geleden. Ah, joh, joh, joh, joh, wat een feest was het. Ja, wel feest. Nou, we praten hier straks helemaal bij over wat we hebben gedaan. Waar was hij te gast? En ja, wat gaat er komen? De twee uur doen? Nou, het tweede uur. DJ Dion zit een uur lang non-stop. En ja, dan denk je, wat heeft hij meegebracht? Nou, as we speak krijgt hij gewoon nog weer allemaal nieuwe hitjes binnen. Ik zeg, hou gewoon lekker hier zo. Ja, een plaat uh, die zeker uh, mijn uh, voorkeur uh, heeft. Dat is de plaat van Dennis Quinn. En ja, over Dennis Quinn gesproken. Zullen we het nou gewoon doen? Ja, gooi Dennis Quinn Shermanology. Move out of my way. Hij is al eventjes uit. Maar hij, hij heeft nog net dat tikkie nodig, hè? Ja, ja, ja. Wij hebben Dennis Quinn live gezien. En wat een beuken die gast. Ja. Nu hierbij zie je het op jouw radio 7 Stand voor Dennis Quinn. Sherminology. Move out of Ja, de, de, dat is er niet eentje natuurlijk. Hè. Dat, zijn, dat zijn er meerdere, Dennis. Ja, ja, ja. Andy Sherman, uh, Dorothea uh, en wie nog meer? Want ze waren toch met z'n drieën? Andy, ik weet alleen nog dat ze ik weet of het toen met z'n twee waren. Oké, okay, nou Andy ja. Andy en Dorothy Sherman. Maakt niet uit. Shermanology en Move Out of My Way. Maar wat een plaats, En ja, dat doet me gelijk weer denken aan vorige week, Dennis. Ja. Natuurlijk. Waar wij op het strand te vinden. Bij Beach Club Fuel. Want daar was niemand minder dan. Roog en e. Met een uh, drie uur lang. Uh, of een vier uur uh, lang durende set. Ja, als, als je het naar je zin hebt, gaat de tijd snel voorbij. Nou, hou je het niet meer bij. Zeker te weten. En daar hadden we ook dus Dennis Quinn staan. In, als opener, en uh, als MC. Ja, de one and only MCG. Ja, dus ja. het was de complete housequake. En als afsluiter vanavond. hadden we daar gewoon staan, René Mes. Ja, en om, om... Ja, feest... Het was een gigantisch feest daar zo. Het was compleet uitverkocht uh, de avond. Ja. En ja, of zo'n strandfeestje. Ja, die andere tenten die waren hartstikke rustig. Maar dit, dit was gewoon compleet gezelligheid. Ja, het was echt tops weer. Leuke mensen. En goede plaatsen. Dennis. Ja. Het was, Kijk, normaal denk... heb je het wel eens met dj's dat je denkt van... Jeetje, wat zijn ze nou toch aan het draaien? Ja. Maar... Dit was gewoon echt, ja, je hoeft er natuurlijk niks uit te leggen, Rogeneertje. Nee. Maar ze pakten gewoon de allernieuwste platen in hun eigen jasje, gewoon uh, maar lekker... Ook, uh, maar ook klassiekertjes. Ja, dat en dat was, was juist het mooie. Want af en toe had ik ook echt het gevoel alsof ik tien jaar geleden op Bloemendaal stond, weet je. Daar uh, als 17, 18-jarig jochie, weet je, lekker naar die oude hits te luisteren, zoals Body Rocks, Yeah, Yeah. En, uh, en dat was juist ook weer het grappige. Ik kwam er ook mensen tegen van de oude sneakersfeesten. En ja, tien jaar ouder. Dat, dat betekent in één keer gewoon, nu staart eraf. Uh, toch een tiki grijzer daar zo. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik vond het gezellig. Het enige wat toch wat minder was... Dat waren die drankjes, Dennis. Kom op, zeg. Oh, die, die, 4,80 euro voor ik een flesje water. Die klote muntjes. Muntjes. Dat moeten ze afschaffen, die dingen. Echt. Sorry, dus dat, dat was het grote minpunt aan het je feest. Je wordt eigenlijk bestolen waar je bij staat. Ja, kijk. Maar ja, ik, je vind, hebt ik vind het je hebt niet dorst. erg om. Natuurlijk, ja, maar ik vind het niet erg om ergens voor te betalen. Maar 4,80 euro voor een flesje water. Kom op, zeg. Ja. Dat gaat gewoon helemaal nergens meer over. Dus ik zeg ook ja, doe er wat aan. Anders geen house, weet ik zo, hè? <laughs> en ja, Dennis. Wat hebben we vanavond nog meer in petto? Nou, we gaan straks eventjes kijken wat Amerikaanse DJ-legende Grandmaster Flash die komt naar de Bibelot. Heb je nog een kaart? Nou, wees er dan snel bij, want op vrijdag 14 december staat DJ-legende Grandmaster Flash in de Bibelot. De uit Amerika afkomstige grootvader van de scratchen brengt hip naar dordt. Een oude visuele geschiedenis is hip-hop, waarin de DJ zelf een prominente rol speelt. Een van de grondleggers van hip-hop in de begindagen van het hip-hop genre manipuleerde Grandmaster Flash de muziek door zijn vingers op vinylplaten te zetten. Hij perfectioneerde zogenaamde beatloopings... en ontdekte veel iconische beats... die nog steeds hoorbaar zijn in hedendaagse hiphop. Dit leidde in 2007 tot een inwijding in de Rock'n'Roll Hall of Fame... en ook werd Grandmaster Flash door de New York Times benoemd... tot de eerste hiphop virtuoos. Een energieke show tot in detail te volgen... Ja, de tour Hip Hop People, Places and Things is een visueel spektakel... waar zijn breaks, scratches en mix skills centraal staan. Op een groot scherm is live en in detail te zien hoe Master Flash op het podium hip -hop platen aan elkaar mixt en ondertussen de nodige stunts uithaalt. Ja, tickets zijn 26,5 euro en tickets zijn verkrijgbaar via, via Bibelot.net en bij verkoopadres Velvet Music in Dordrecht. Tot zover de nieuwtjes, straks meer nieuwtjes. En natuurlijk de Charge, ja, ja. Ja, ja. Ga er maar eventjes voor zitten hoor, want uh, ze zijn weer lekker. En over lekker gesproken, dat is deze ook hoor. De nieuwe van Crazy Pizza. Met yeah in de Loki en Stefan remix. Natuurlijk, bij je vrienden van de show, see it in the house. En laat die zonnestratjes nog maar even doorkomen hoor. We willen nog geen herfst. We willen nog een kou. We willen. Gewoon lente. Lente Dennis, hoe lekker zou dat zijn? Ja man, gewoon weer het begin. Remix! Wat een plaat zegt Cash Cash en Abier met uh, Hour in de Moti remix En daarvoor natuurlijk die plaat van Crazy in de Loki en Stefane remix. En Dennis, jij houdt helemaal niet uh, van, van die plaat, hè? Ring my bell, nee. Ring my bell, nee. Ik vind nou niet dat uh, woord helemaal niks. Maar deze versie dan? Krijgt hij wel jouw goedkeuring? Of zeg je. Nou, nou het, het is niet omdat dat de plaat slecht is of zo. Het klinkt. Het is goed gemaakt. Maar ik hou gewoon niet van die plaat. En je houdt niet van die plaat? Oké, okay, maar... oké. Okay, nou ja. Dat. Ja, dat kijk, is... Om dan meteen te gaan zeggen. de plaat is slecht. Weet je, het is gewoon mijn smaak. Ik, vind het, ik, ik, vind ik, vond, het... ik vond deze in ieder geval wel leuk gedaan. Gewoon een lekker stevige achtergrond erbij. Ja, en gewoon. Ja, precies. ja, toch herkenbaar. We laten hem erin. Gewoon. Daarom. Hey, had je nog een leuk nieuwtje erbij? Uh, nou ja, Of, uh, of zeg je. de. ...leukste feesten van Amsterdam Dance Event. Die, die had je al bij, uh, bij elkaar gezet? Ja. Oh kijk. Ja, want we mogen weer vanaf woensdag 17 oktober tot en met zondag 21 oktober... ...staat namelijk heel Amsterdam in het teken van het Amsterdam Dance Event. Het werelds grootste evenement voor elektronische muziek. En ja, dat staat natuurlijk garant voor heel wat leuke feestjes in de hoofdstad. Ja, zie je door de boom het bos niet meer, geen zorgen. Wij hebben natuurlijk de leukste parties voor je geselecteerd... Ja, het weekend de school. We beginnen gelijk met de knaller, namelijk uh, deze weekender in de school. Op 19 oktober van maar liefst 62 uur lang. Ja, ga je dit trekken, Dennis? Nou ja, uh, het, zal, dat, het zal moeten. Dat he? zal wel een uh, litertje Red Bull worden. We vragen ons af wie dit feestje 62 uur volhoudt, maar aan de line-up zal het in ieder geval niet liggen. Met topartiesten onder wie uh, Job Jobsen, Sandrien en Tom Trago. Kaartjes kosten 21 euro. Nou, dat valt wel mee, ja. Uh, toch? Ja. Nou, dan een ander feestje. Op 18, 19 en 20 oktober wordt de scheepsbouwloods uh, op zijn kop gezet met een van de betere feestjes, Digital. Anina Kravitz de eer om op 18 oktober de spits af te bijten. 19 oktober heeft Digital de handen in één geslagen met Paradise. En als kerst op de taart staan ze 20 oktober af met de Britse Trip Hop. Producer Bonobo. Ja, kaarten kun je vier verschillende feestjes kun je zo halen. Ja, dan hebben we het feestje Belmer Baez, de Audio Obscura en Nina Kravitz. Ja, voor het eerst gooit de Belmer Baez haar deuren open voor deze unieke rave... met niemand minder dan Girls Crush Nina Kravitz. Zin in een feestje op deze obscure plek? Nou, ga dan naar de site en haal je kaarten... Ja, dan hebben we het feestje Zeezout. And there's no such thing as too much of a good thing. staat er met coole letters op de Facebookpagina van Zeezout. En daar zijn we het mee eens. Daarom heeft Zeezout dit jaar maar liefst drie feestjes voor ons in petto in de Undercurrent. Meer informatie kun je vinden op een Facebookpagina. Ja, Awakenings. Ja, altijd baas boven baas. Dit jaar heeft Awakenings wel geteld 7 edities voor ons klaarstaan. Beetje af als je ze allemaal meepakt. De feestjes zullen plaatsvinden in, hoe kan het ook anders, De Gashouder. Meer informatie kun je vinden op hun Facebookpagina. Nou, dat, dat zijn er wel een paar, hè? Dat is al een tip van de sluier. Ja, want, want volgens mij zijn er nog wel veel meer leuke feesten, hoor. Uh, ja, ontzettend veel. Ik ben, ik ben benieuwd wat ze in de escape gaan doen uh, dit jaar. Uh, woensdag, uh, 17 oktober, komt Fedele Grand. Maar dat is toch standaard, of niet? Meestal, meestal is een avondje verder lang. Roger ja. Sanchez staat meestal op de zondag. Ja, we hebben Martin van al een keer gehad, daarom, We hebben Bob Sinclair al een keer gehad, daarom. Uh, het, het was altijd uh, wel volle bak daar zo. Ja. Maar ik zag ook een feest met chocolade Puma in de, de hoofdtekst uh, staan. Ja, ja. En het, is dat dat ook al, van, het is volgens mij van heel diep van uh, alle verhalen. Nou, wij, wij gaan eventjes kijken. Ondertussen heb ik gewoon een hele gave plaat voor je klaarstaan. Een plaat die toch eventjes wat anders is. Ik zeg, ik zeg gewoon... Lekker een beetje harder. Gewoon een, be lekker een beetje... Lekker een beetje techno erin. Een beetje progressive. Ik zeg... See it. Gaat gewoon lekker los hier. En dat doen we met niemand minder dan Len Lex. En the party started. Dit is See It. Tot aan 11 uur. Op jouw CFM Zandvoort. Ik zit het samveltje van Pink. Ja. We zitten Party. Ik zit al de hele dag van. Wat was het ook van? van? Ja, ja ik, ik, ik had er uh, gisteren. En ik denk, oh, hij is lekker. Hij is een, hij is een beetje tacky. Ik vond het gewoon leuk. Ik denk, ik zie mezelf al met een heel groot festival en dan helemaal dit losbarsten. Zo, zoals we vorige week helemaal losgingen. Ja, dat, dat was wat kleinschaliger. Gewoon wat intiemer. Ik vond, ik nou, maar vond, toch hou ik daar wel van, hoor. Lekker die, die intieme sfeer. Ik vond het beter. Gewoon iedereen vriendelijk. Iedereen gezellig. Iedereen Gewoon blij. niet duwen, niet trekken. Gewoon, ja. Dat, dat, zoals een feestje ja, door, hoort en te en, zijn. Ja, en dat en en ligt gewoon, denk ik, aan het publiek, denk ik. Ja, het waren allemaal gasten die bij de Albert Heijn werken. Lachen. <laughs> de mensen die, die denken, maar waar heeft hij het nou over? Een Kom een keertje langs in de studio. Dus Dennis, legt leggen, uit. leggen we het helemaal uit. Hé, hey, maar... Uh, we hebben nog een pareltje... Uh, pareltje voor in de uitzending, Dennis. Ja? Ja, ja, zullen we het gewoon doen? Ja. Ja. De nieuwe plaat van uh, Stef Campo, nou, die heeft hij uh, niet alleen gedaan. Met niemand minder dan Snoop Dogg. En haar plaat heet Bang with the O. Vind je hem lekker? Nou, dit is hem dan. Hier zie je it Hij is volgens mij nog ineens uit, hè? Nee! Daarom, daarom hebben wij hem! I'm see it exclusive! I'm I'm the fuck, I'm a bang with the owl. I'm the fuck, I'm a bang with the owl. Bang with the owl. Bang, bang with the owl. Bang with the owl. Big Snoop Dog. Yeah. De nieuwe Stef Da Campo. featuring Snoop Dogg met Bang with the O. Ja, daar worden we even stil van hoor. Ik had dit niet verwachten van Stef Da de Campo, Dennis. Wat een peukert, zeg. Ja, jij kent hem nog niet. Ik zeg: Dennis, deze plaat is gewoon fantastisch. En ondertussen wordt het drukker en drukker in de studio. Met mensen waar we een appeltje mee te schillen hebben <laughs> ja, ja, nog een hard woordje mee te Een woordje, maar nu eerst tijd voor de charts Welke gaan we doen ik ik dacht vanavond aan de de de funky uh, de funky house uh, grooving jacking al, house chart alweer ja ja ja vorige week hadden we een andere dus ik, ik denk nou we knallen er gewoon uh, oh, deze okay. keertje in Even of kijken ik hem te pakken. Ik nee. heb hem wel hoor. Op plek nummer 10 vinden we daar yes. Push Your filling On. Yes. Oh. Ja. Nicola Fasano en Alex Cuesta. Ik vind hem geen moer aan deze. Nou, dan gaan we gelijk door. <laughs> op nummer 9 vinden we nou You Got The Body van Block and Crown. Of Raw Black. Ja, dit vind ik lekker. Gewoon lekker de groove. Ja, nou, maar Block and Crown is altijd wel lekker voor de groove. Het is echt gezellig, zatter! Oh, het is een feest ja, mensen gaan helemaal los hier. Op. Nou, komt het door Block Crown, of uh, omdat je haar zo lekker wild zit? Ja, als je haar maar goed zit, hè. En dan, op nummer 8, vinden we Groove jet met If This Eens. In Days and Days, in Jerome uh, Robbins uh, edit. If They Say Love. Ik weet niet of ik uh, deze versie nou leuker vind, of de original. Ik denk, ik denk dat de original uh, toch een beetje. Uh, ja. Een beetje nostalgisch uh, mijn voorkeur heeft. Ja, De original is wat uh, meer kroeg. Dit is wat meer uh, zwevenig. Gewoon relaxed. Weet je als je op het strand bent hoor. He? En dan zie ik hier in de charts een plaats aan die altijd bij mijn favoriet is: Luca Debonaire met Parami. Ah, die is lekker. Ik vind deze kick zo lekker. En mocht je denken van, ja, Luca de Monair, dat is gewoon Block and Crown, hè? Ja, klopt. Dus die... De helft. De... En we gaan gauw door, Wat Op nummer 6 vinden we Sasso Passo van de Cube Guys. En Andrea Lado. Van de klassiekers vind ik dit toch een beetje, ja... Ja, toch een wat mindere. Ik heb beter gehoord van uh, q -prijzen. Maar ze zijn wel weer helemaal scherp, hè? want uh, ze zijn een tijdje achterwege geweest. Ze zijn een beetje. Uh, ja, een be be beetje het... andere stijl. <coughs> oh, zo. Ja, wat, uh, en, wat is het uh, onrustig hier ineens? Zeg? Ja. Ze staan mensen zo te trappelen voor de zesde. Vol, vo vo volle maand, hè? Ja, zie je ja, ja, het, Sissy. kan ook. Ze staan te trappelen. Ja, ik geloof het. En over nummer 5 vinden we Block Crown met Go Boom Rush The Sound. We komen zoveel tegen Block Crown nu, hè? Ik weet wel welke charts ik uitkies. Ja. <laughs> Stiekem een beetje mijn favorieten erin, Proppa. Ja, ja, ja. ja. Oeh, hey. De Bee Gees. En als we het toch over Block Crown hebben, zullen we gelijk op nummer 4 uh, Betty Never Sleeps doen? Black Betty. Oh, oh, Black Betty. Ja, we gaan die mee zingen, hoor, vanavond. Nee, nee, nee. Dat doen we alleen onder de douche. Of uh, als de muziek heel hard staat, dat niemand het hoort. Ja, dat is ook een goede. Oh. Ja, wil je mee zingen? Nou, oh. doe dat maar eventjes op met de nummer 3's. Daar vinden we Julian de Angel met Samba Piano. Ja, mama Kosta, hoe vaak is die al niet gedaan? Ja, toch best wel vaak, Dennis. Ja, maar het verveelt het niet op een of andere manier. Nee? Nee. Oké, okay, nou ja, dat is alleen maar goed natuurlijk. Ja, alleen het mama's zee, mama's zee. Ja, dat bedoel je natuurlijk. Ik zat eigenlijk naar de melodie erachter te laten. Ja, ja, ja. Dat diep vind ik juist leuk. Maar ja, dat mama zei, ja dat komt wel een beetje met strot uit nu En dan vinden we op nummer 2 de big drop van Richard Bray en Lisa. Van Lisa en Voltex. Oh lekker. Hey. En, en ja die nummer 1. Papa Straiz. Nog weer Blokken Krauw samen met Squatty Boy met House Gangsters. Oude plaats van Indy Camiose. Met Hot Stepper. En toch nog ook weer een ander ertussendoor. Dat doen ze vaak hoor, Blokken Krauw. Verschillende platen door elkaar heen. En op een of andere manier is dat gewoon heel vet. De, het is altijd een goede balans, uh, vind ik. Ja. En ja, dan de balans die neigt al nu naar tien uur. Dus dan is de keuze: Dennis, pakken we de schuif van mij of van jou? Nou, wil je een promo die ik net uit Rusland binnenkrijg? Uit Rusland? We ah, gaan toch geen illegale dingen hier doen? Nee, het nee, is alleen maar. Het is heel legaal, allemaal. Heel legaal. Oké, okay, nou. Dat hoeft het niet. Dat pakken we bij mij. Nee. Oké, okay, nou ja, wat jij wil. Het is jouw feestje. Het nee, is ons feestje. We, we gaan gewoon eventjes lekker uh, promo doen. Of we doen steen, papier, schaar. Nou, knallen we gewoon in. Ik wil hem horen nu hoor. Okay. Dank aan met Hades. Exclusief hier. Op jouw CFM standwoord 106,9 104,5. En natuurlijk zijn we ook op ons Siggo kanaal. En zometeen naar nieuws weerverkeer van 10 uur. Ja, The one and only CFM in de avond. Nee. Dion, die zit die in de mix. Ja, ga. Oh, lekker hoor. Kom jij nog eens een keer gezellig aanschuiven? Ga, ga jij maar lekker achter die plaattafel staan. Zo er niet erop. Dit is hier met dank aan.